Bij een stemming in het parlement van de Mensenrechtenraad werd hij verslagen door de letse politicoloog Mius De PVV-vertegenwoordiger stemde niet voor Timmermans en dat leidde ertoe dat het niet kwam tot een tweede stemronde. De commissaris treedt op als de 47 landen die bij de Raad van Europa zijn aangesloten de mensenrechten in het gedrang laten komen. De organisatie is onder meer bekend door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De advocaat van Joran van der Sloot heeft hoger beroep aangetekend... tegen het vonnis van 28 jaar cel voor zijn cliënt. De rechtbank in Lima heeft verschillende zaken niet voldoende meegewogen, zegt hij. Zo bekende Van der Sloot het doden van Stephanie Flores al in een vroeg stadium... en dat moet volgens de advocaat leiden tot een flinke strafvermindering. Ook is er volgens hem sprake van verzachtende omstandigheden. Van der Sloot zou leiden aan een posttraumatische stoornis... die hij opliep vanwege de verhoren in de zaak Natalie Holloway... Van der Sloot kreeg anderhalve week geleden niet alleen 28 jaar cel... maar moet de nabestaanden van Stephanie Flores ook bijna 60.000 euro smartengeld betalen. De Vlaamse dichter David Troch heeft de prijs gewonnen voor het beste gedicht van het afgelopen jaar. Hij kreeg de prijs van 10.000 euro voor zijn gedicht Wij waren geen jongens. Het was de derde editie van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd... die wordt georganiseerd door onder meer de Poëzie Club... Volgens de organisatie is het de grootste geldprijs ter wereld... die wordt toegekend aan één gedicht. Gedichten moesten anoniem worden opgestuurd... en werden beoordeeld door een jury... onder leiding van dichter des vaderlands Ramsi Nasser. Het winnende gedicht van David Troch... werd uit meer dan 10.000 inzendingen als beste gekozen. Irak moet onmiddellijk stoppen met het executeren van gevangenen. Dat zegt de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. In Irak zijn vorige week op één dag 34 mensen ter dood gebracht...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 Franse militairen blijven actief in Afghanistan. Vorige week kwamen vier Fransen om bij een aanslag... waarna president Sarkozy zin speelde over een voortijdig vertrek uit Afghanistan. Maar minister van Buitenlandse Zaken Juppé zegt dat Frankrijk zijn afspraken nakomt. Dat betekent dat de 4000 Fransen tot 2014 in Afghanistan blijven. Op het Europees kampioenschap Waterpolo in Eindhoven zijn de Nederlandse vrouwen uitgeschakeld... In de kwartfinales tegen Italië was het na de reguliere speeltijd 11-11. Doordat beide teams in de verlenging twee keer scoorden... moest een strafworpen serie de beslissing brengen. Daarin waren de Italiaanse vrouwen sterker dan Olympisch kampioen Nederland. Overmorgen spelen de waterpolo-vrouwen voor de vijfde en zesde plaats op het EK tegen Spanje. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in Zeeland kans op een spat regen. Minima van iets onder het vriespunt in het noordoosten tot 4 graden in het zuidwesten. Morgen is het bewolkt en valt van tijd tot tijd wat lichte regen, maximaal rond een graad of zes. Vanaf vrijdag droger met meer zon. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie met een waarschuwing. Vannacht en morgenochtend vroeg vooral in het oosten en noordoosten kans op gladheid door bevriezing. En één file op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Er staat tussen het Harde en Knopend Hattermerbroek twee kilometer door wegwerkzaamheden. En dat was de Verkeersinformatie.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 1 graad. Binnen zit Mieke van der Wey. Ja, ik zit in de Amsterdamse stad Schouwburg, want vanavond is hier de Turing Nationale Gedichtenprijs uitgereikt. De jury koos de winnaar uit meer dan 10.000 gedichten. Hoezo geen poëzieklimaat in Nederland? Hartelijk welkom bij Met het oog op morgen. Niet alleen de luisteraars, maar in het bijzonder alle mensen die hier in de pleinfoyer aanwezig zijn. In de stad Schouwburg in Amsterdam. En natuurlijk mijn gasten aan tafel. Allereerst Gerrit Komrij, ambassadeur van deze wedstrijd. Uh, speciaal overgekomen uit Portugal, heb ik begrepen. Ja, dat moet wel als je daar woont. Ja. Uh. Ja, en er was ook vanmiddag nog, het was ook nog gecombineerd met dat vanmiddag het eh, tijdschrift eh, A-water van de Poëzieclub tien jaar bestond. Dus daar ben ik dan ook eh, voorafgaand. Aan die uitreiking ben je aanwezig geweest. Dus het was ah. uh, de moeite. Ja. Dichteres Ellen Dekwits, lid van de jury. Maar hij heeft zelf ook ervaring met deze wedstrijd, begreep ik. Jazeker, vorig jaar ben ik in de top 100 beland. Er wordt, elk jaar wordt er een top 100 uh, uitgebracht. Uh, en ik zat uh, <laughs> daarbij, maar ik heb niet gewonnen. Nee. Maar dat is een hoop voor mensen die totaal niet winnen. Je kan toch altijd jurylid worden als de rest <laughs> van je leven mislukt is. En uh, Ramsi Nasser, uh, juryvoorzitter zelf ook wel eens ooit ingestuurd, misschien? Nee, nee, de, nee. Uh, de, de wedstrijd bestaat geloof ik vanaf het moment dat ja, ik uh, de derde jaar is Vaderlands werd. Ja. En dan ga je niet meer de markt verpest door <laughs> ik, nog mee te gaan. Nou, dat was een mooi en experiment geweest. geweest. Nee, nee, uh, nou ja, uh, nee. Ik, dan ga je niet meer meedoen, nee. toch? Dat is een beetje. Dus, en je mag ook niet reglementair. Ik was ambassadeur toen, dus dan doe je niet mee. Uh, okay. uh, meer dan 10.000 gedichten, ik zei het al, meer dan vorig jaar? Oh, nou, zijn, het er, zijn het er meer dan vorig jaar? Ik dacht het ik, niet, juist minder. Dus het kalft een beetje af, maar ik denk ook dat het niet meer dan logisch is. Omdat het begint natuurlijk met een enorme hoop mensen... die al jaren gedichten uh, ja. op hun zolder hebben liggen. En nu zijn het gedichten die elk jaar echt geschreven worden voor die wedstrijd. En ingediend worden. En ja, dat is dan... Ik, als het hierop kan uh, blijven staan, is dat denk ik een fantastisch aantal. Nou, ik zag ja. dat er 2227 dichters uh, mee hebben gedaan. Dus nou, dat betekent ja. dat ze ongeveer vijf gedichten per, uh, per ja. dichter hebben ingestuurd. Je zou ze de kost moeten geven, mevrouw. Ja. Ja. Ja, het is... ja, en het eerste jaar krijg je ook veel gedichten inderdaad binnen... met ezelsoorden aan ja. de rand en, en, uh, <laughs> en vette o, vingers. Ja. Daar is jaren mee geleurd. Ja. Ja. Ja. Goed, ook aan tafel de winnaar, David Troch. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, u. u hebt gewonnen met het gedicht Wij waren geen jongens... al enigszins van de schrik bekomen. Ik uh, ben ondertussen met mijn voeten terug op de grond beland. Ja? Ja. Ja. Goed. Zometeen dan, uh, gaat u uw gedicht ook uh, gloedvol voor, uh, voorlezen, hoop ik. En dan als laatste John Jansen van Galen, mijn collega... Iemand die de poëzie levend houdt door stevast aan het eind van zijn zondagavonduitstelling een gedicht te laten horen. Je hebt vanavond de, de avond gepresenteerd hier. Hoe vond je de sfeer? Nou, het was fantastisch. Ja. Uh, de afgelopen jaren was het, ik wil geen kwaad voor het spreken, maar we vonden het plaats in de Rabobankzaal. En nu zaten we echt in de oude klassieke stad Schouwburg, die en die Het heeft echt een heel speciale sfeer, dus daarom alleen al was het mooier dan de afgelopen jaren. Ja. Eh, muziek ook hier eh, aanwezig van niemand minder dan Blauwt Zoen. Een aanstormend muzikant. Ik zag hem al bij de wereld door. Nou, dan eh, heb je het al zo'n beetje gemaakt tegenwoordig. Eh, daarnet trad hij in de zaal op, heel mooi, met alleen een ukulele. Maar nu is hij hier met een hele band. Die ga ik zo meteen bij u introduceren. Eerst gaan we naar het nieuws van vandaag. Dinsdag 24 januari. Geert Wilders spreekt en het is meteen groot nieuws. Dat heeft hij dan weer mooi voor elkaar. In een interview op RTL geeft Wilders toe dat PVV-kiezers overlopen naar de SP. Maar hij waarschuwt hen dat ze wel goed moeten opletten wat ze daarvoor terugkrijgen. De heer Gomer is een hele sympathieke man, daar hoorde ik mij niets aan afdoen. Maar als u kijkt naar het programma van de SP, dan wordt Nederland onveiliger, dan wordt Nederland Europeeser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 Klanten lopen weg bij KPN. Dat is te zien in de jaarcijfers van het telecombedrijf. Er wordt steeds minder gebeld en ge en mobiel internet kan dat verlies niet goedmaken. Vooral omdat dat juist duurder is geworden. Soms vinden ze de prijs niet goed. Soms hebben ze opmerkingen over uh, het aantal MB, Soms hebben ze opmerkingen over ja, de combinaties die wij uh, uh, aanbieden. Daar zullen we het komende jaar ook nog heel hard aan gaan werken... om ja, onze aanbiedingen concurrerend te maken. Volgens kenners valt er nog een heleboel te winnen voor de telecombedrijven. Je ziet dat er heel veel diensten bij komen eh, op het gebied van muziek, op het gebied van gaming, op het gebied van video. Eh, maar ook meer in de security sfeer. Het kan ook educatie, scholen. Dus er zijn echt een legio mogelijkheden die telecomoperators kunnen uitnutten. Dus wat dat betreft zitten ze op goud. Grote verontwaardigingen in Turkije over een wet die in Frankrijk is aangenomen. Die wet maakt het strafbaar om de genocide op meer dan 100.000 Armeniërs in 1915 te ontkennen. Premier Erdogan noemt de wet discriminerend en racistisch. Hij dreigt de Fransen met vergaande maatregelen. Maar de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé, denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen. Turkije is economisch en politiek sterk. We hebben elkaar nodig en ik denk dat het reden het zal winnen van de emotie, zegt hij. Turkije is een groot land, een grote puissance économique, een grote puissance politiek. We hebben een goede relatie met haar We hebben avons besoin de la Turquie. Turkije. Turkije heeft besoin nodig nous. dus ik denk dat het le realisme l'emportera op de passie en dan de Turing-gedichtenwedstrijd, want daarvoor zijn wij hier vandaag. Uit 10.131 inzendingen heeft de jury een winnaar gekozen. Vrolijk verrast kijkt de jury op. Nu blijkt dat met gedicht nummer 6446 geen Nederlander, maar een Vlaming wordt bekroond. Wij waren geen jongens van David Troch. Dat was Nieuws Vandaag op Radio tv. En we krijgen ook nog uh, de krantenberichten die al uh, verzameld zijn. En uh, die gaan we met z'n allen lezen. Ik begin. Nederlandse reders hebben bijgedragen aan een dramatische terugloop van de horsmakreel in de Stille Oceaan door de grote drijvende visfabrieken... is de vissoort daar vrijwel helemaal verdwenen. Dat is morgen te lezen in trouw. Sommige experts pleiten voor een totale vangststop van vijf jaar. De Nederlandse federatie van Reders zegt in de krant... dat de volledige visserijvloot in de Stille Oceaan schuldig is... aan het verdwijnen van de horstmakreel, inclusief de Nederlandse. Volgens milieuorganisatie Greenpeace kunnen de vissersfloten in de Pacific het afgelegen visgebied te gemakkelijk bereiken. Dankzij overheidssubsidies op brandstof en subsidies van de EU voor modernisering van de schepen. Morgen publiceert het Wereld Natuurfonds een wereldkaart... waarop te zien is wat de gevolgen zijn van overbevissing op de wereldzeeën. Daaruit wordt duidelijk dat tussen 1950 en 2006... in alle grote zeeën de visstand omlaag is gegaan door overbevissing. Het Wereldnatuurfonds vindt dat de Europese Unie zich sterk moet maken... voor strenge regels. Anders wordt de roofbouw op natuurlijke hulpbronnen nooit gestopt. De situatie is zeer ernstig, zegt het Wereld morgen in trouw. In de Volkskrant morgen een pleidooi van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling... tegen het marktdenken van de overheid... De RMO adviseert om te stoppen met het behandelen van de overheid... als een markt met geld en efficiëntie als de maat der dingen. Die denkwijze veroorzaakt in de collectieve sector dezelfde excessen... die de financiële sector in de kredietcrisis hebben gestart, waarschuwt de RMO. Een voorbeeld, de overheid wil de effectiviteit van de politie verbeteren. Op zich niets mis mee... Maar daarvoor wordt het aantal bekeuringen gebruikt als maatstaf. En wat gebeurt er dan als een burger een bon krijgt? Hij denkt niet dat hij wat verkeerd heeft gedaan, maar dat die agent zijn target moet halen. Dus in plaats van dat de legitimiteit van het systeem wordt ondersteund, wordt het ondermijnd. Het kabinet heeft de bonnenquota dan ook afgeschaft. Maar er zijn meer voorbeelden die nog wel geldig zijn. De CITO-toets is klassiek, schrijft de Volkskrant... Bedoeld om te zien of de school een leerling wat heeft bijgebracht. Maar nu is de CITO-score een doel op zich geworden. En zijn zwakke leerlingen zogenaamd ziek op een toetsdag. Het gaat nog even door in de Volkskrant. Waar het op neerkomt is dat de perversiteiten in de financiële wereld er net zo goed zijn bij de overheid. Overheidsorganisaties moeten niet hiërarchisch zijn en dwarsliggende ambtenaren moeten worden gekoesterd. Morgen in de krant de volledige uitleg.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 Kost dat, de winkeliers, miljoenen per dag. En die schade is niet op de bank te verhalen. Heel mooi, Gerrit. Mm -hmm. ING heeft zijn zaakjes volgens Thuiswinkel.org niet goed op orde. Maar ook Rabo en ABN Ambro kampten vorig jaar met storingen. Een woordvoerder van ING schaamt zich rot en zegt in het Telegraaf... dat alleen een oprecht excuus aan de klanten op zijn plaats is. Maar ja, wat kopen die daarvoor? Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Nou, jullie mogen voor mij iedere dag komen lezen. Uh, we gaan naar uh, muziek. Uh, hier bij mij in de foyer uh, is Johannes Sigmund, Sigmund, Wouter de Waard, Jacobus Sigmund, inderdaad een broer, Tom Zwart, Frank Timmerman en Laurens Paulsgraaf. En zij gaan spelen en Bloudzoen begeleiden in het nummer Flame on My Head. Grow old and hold her body next to me. I wanna grow up, I wanna grow hair, I wanna go down, I wanna go mad and shout it out. I wanna go, peace will hold, no war will bring me down. wanna go, go, go, go, Dankjewel. Dankjewel, zometeen dan horen we meer uh, van jullie. Ja, voor mensen die uh, misschien net de radio hebben aangezet. Uh, we zitten vanavond in de uh, pleinfoyer van de Stad Schouwburg in Amsterdam. Want uh, we hebben het uh, eens een keer de hele uur bijna over uh, poëzie. Uh, vanavond is er een uh, zaalprogramma geweest. Daarin uh, zaten... Uh, alle honderd dichters, volgens mij, die uh, tot de beste honderd waren uitverkoren door de jury. Daar, daarvan werden er twintig op het podium gezet. Dat was natuurlijk al helemaal een mooi, uh, een, een mooi gezicht. Hun gedichten werden voorgelezen door Ellen Dekwits, door Halina Rijn en door Ramsey Nasser. Nou, toen kwam er natuurlijk een mooi juryrapport. En de apotheose... Maar ik had wel de indruk uh, dat uh, die dichters elkaar misschien een beetje kenden... of elkaar hadden leren kennen. of in ieder geval elkaar het, het wel heel erg vinden. Zo, zoals het tegenover elkaar... Uh, ik weet niet of ze dan? De, de nee, de gewoon die twintig, die twintig, die, die begroeten elkaar. En die, uh, die ja, waren maar wel, uh, ik weet niet of ze elkaar kennen. Uh, ja, jij kende iemand, ik. Uh, kende er een stuk of vier of vijftig wel die bij de twintig waren. Ja. ja, maar goed, het is natuurlijk toch wel een keiharde competitie geweest. Um, Karin Alberts die, uh, sprak voor de prijsuitreiking uh, familieleden van die dichters uit die top 100. Met wie bent u meegekomen? Met Jelmer van Lenteren, dat is onze zoon. één van de honderd. Ja, één van de honderd. Heel spannend. Wist u dat hij dichtte? Ja, hij dicht al heel lang. Hij doet ook al heel lang aan wedstrijden mee. En kun je dingen zeggen met gedichten die je op een andere manier niet kunt zeggen? Ja, In een periode dat hij erg verliefd is, dan merk je dat ook in zijn gedichten... En, uh... Vooral, en als het ook uh, even niet zo lekker loopt, dan uh, zijn het best wel gedichten waar je ook wel een beetje, uh, ja, dat je toch wel een beetje denkt van hoe. Uh... Dus aan, aan de gedichten van uw zoon ziet u hoe zijn stemming is ja, eigenlijk? Dat is niet eigenlijk. altijd zo hoor, maar dat kan, je wel, dat kan je er wel uithalen, ja. En het feit dat hij nu hier staat op deze avond, dat, wat zegt dat u? Nou, dat is een bevestiging van mijn gedachten dat ik eigenlijk zelf altijd al, dat ik hem heel goed vond. Maar dan denk je, ja, het is mijn kind, dus ja, dat is... Uh, een verkeerde bril, maar nu, uh, nu, uh, nu weet je het eigenlijk wel zeker. Voor wie komt u vanavond? Voor uh, Paul Rolofsen, een uh, oud collega. En hij was uh, leraar lichamelijke opvoeding. En ik was leraar Nederlands. En dan zou je verwachten dat de leraar Nederlands aan het dichten slaat? Ja. En is dat ook zo? Heeft u zelf wel eens gedicht? Nee, dat is niet zo. Alhoewel hij wel vaak tegen mij gezegd heeft... Van Jan, dat zou voor jou toch ook iets zijn? En waarom deed u het niet? Andere dingen aan mijn hoofd. Is poëzie voor iedereen te verstaan? Nee, ik denk het niet. Dat zit hem in, uh, in de eerste plaats in het willen begrijpen. Openstaan voor een, uh, een andere expressie. Net zoals mensen naar schilderijen kijken. De een vindt er niets aan en de ander is ten diepste geroerd. En dat heb je bij poëzie is dat ook, maar op een iets andere manier. Ja, dat waren wat uh, mensen die uh, hier vanavond aanwezig waren. Ja, David Troch misschien kan je even dicht bij de microfoon. Uh, nogmaals, hartelijk uh, gefeliciteerd. Uh, wat, uh, bent u een prof of een amateur? Ik uh, denk dat ik ergens zweef tussen de beiden. Mm -hmm. uh, ik heb al een uh, dichtpundel uitgegeven bij Poëzie Centrum. Er komt er een nieuwe aan dit jaar nog... Uh, dus ik ben een beetje tussen de twee. Ik kan er niet helemaal van leven. Nee. Maar af en toe kan je er wel een, een extra zand, een zakcentje mee verdienen. Natuurlijk. Ja. Waar komt u vandaan uit Vlaanderen? Eh? Ik uh, ben oorspronkelijk uit een klein dorp Bonheide bij Mechelen tussen Brussel en Antwerpen. En momenteel woon ik met mijn vrouw, de dichteres Sylvie Marie, uh, in Gent. Ja. Misschien kunt u het gedicht voorlezen. Kunt u het uit uw hoofd eigenlijk? Nog niet. <laughs> het titel is. Wij waren geen jongens. Wij waren geen jongens. Wij hadden vaders. Wij waren zonen.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 Wij ondervonden aan den lijve dat doordringende boerenstank je harder in het gezicht kan slaan dan wat vuist dikke boeken. Hebt u veel uh, ge geoefend eigenlijk met voordragen? <lacht> Ik treed af en toe wel eens op en <lacht> af en toe dat wil wel eens veel worden. Ja, nou dat hopen we maar, dat dat, dat, dat dat deze prijs hiertoe bijdraagt. In ieder geval kunt u het financieel dan weer heel even uitzingen. Dat is natuurlijk ook wel fijn. Dat scheelt. Ja. Uh, Ramzi Nasser, waarom hebben jullie dit gedicht uiteindelijk als winnaar uh, gekozen? Uh, je gaat natuurlijk als, uh, als jury, en uh, eigenlijk sowieso als lezer... maar als jury ga je op zoek naar het onontkoombare gedicht. Nou, dat is natuurlijk een onmogelijk iets, maar je zoekt iets dat dat je aangrijpt en dat waarop je elke keer weer terugkomt. Soms weet je dat in het begin nog niet. Dan denk je, oh, mooi gedicht. En later grijp je er nog eens op terug. Maar er is, het, dit onontkoombare was wel degelijk voor alle juryleden... aanwezig bij uh, het lezen van dit gedicht. En ook bij het herlezen van het gedicht. En het gaat niet alleen om het dat het onontkoombaar is. Het, het, wij vonden het mooi, want dat is natuurlijk een vage term. Iets dat je aangrijpt, iets waar je niet omheen kan. Maar dat... Het onontkoombaar is ook het thema van het gedicht zelf. Iemand, en het is een meervoud, wij... kan zich niet ontworstelen aan zijn afkomst. Is onontkoombaar... Er is iets onontkoombaar, in jeugd die eigenlijk geen jeugd geweest is. En dat vonden we heel mooi, dat beklemmende... en het is een heel lichamelijk gedicht. Het is een autobiografisch gedicht. Is het een autobiografisch gedicht, eigenlijk? Daar ga ik niet op antwoorden. Maar dat hoeft ook niet. Nee, hoeft ook niet. Er, er zijn veel benieuwd. te veel autobiografische gedichten. Het knappe aan dit gedicht, vonden wij dus allemaal... is dat het niet gaat om de herinneringen aan een jeugd... maar om wat er in de taal mee gedaan is. Dat je dat voelt, dat je dat zweet ruikt. Je, het is zo goed beschreven dat je niet, er wordt niet geschreven wij zweten, wij moesten werken. Je wordt daar deelgenoot van. Je proeft het, je ruikt het. En dat is knap als je dat met de taal kan doen. Ja. Ellen, dat was, was ook jouw favoriet, begrijp ik. Dat een van mijn favoriete een gedichten. Eén van je favoriete gedichten. Ja, wij kregen Assure een top 100 aangeleverd. En daar ja. moesten wij top 20 uit samenstellen. En ik had top 100 met de kerstdagen flink doorgelezen. En op een gegeven moment dacht ik, van, ja, hoe begin je met kiezen? En ik ja. begon op te schrijven welke gedichten waren bijgebleven. En Davids gedicht was een van de eerste die ik opschreef. Van, dat was een goed gedicht, dus die moeten sowieso... In. Ja. Uh, Gerrit Kommerij zat niet in de jury. Nee. Maar uh, nu je dat gedicht leest, denk je ja, goede winnaar. Ik heb het vanavond voor het eerst ja. gehoord. En, uh, ja, ja ik vind het, het is een prachtig gedicht om iets mee te winnen. Ja, ja. Ik begreep dat de aanvankelijke gedachte werd, uh, dat zei Ramzi Nasser ook, uh, dat het een. Uh, het gedicht was uh, in de geest van Jan Siebelink, hè? de, de ja, polder, de klei. En, en dat vind ik eigenlijk helemaal pleiten voor de kracht van het gedicht. We hadden het gewoon verkeerd. Wij zaten allemaal bij Jan Siebelink knielen op een bed, ja. violen, de klei. Het, um, uh, we, we voelden er ook iets, iets godsdienstigs in. Het uh, Calvinisme, het Deterministische ook. Je kunt niet ontsnappen aan je afkomst, aan je voorvaderen die liggen te liggen. Um, je, het gaat om. Mensen die proberen zich te ontworstelen aan iets. En dat deed mij heel erg denken aan knielen op een bed violen, aan het calvinistisch-deterministische en het aardse boerse, de klei, het platteland. En wonder boven wonder, ja. ineens kom je er dan achter. Want wij kijken naar nummers van ja. de geduch. Wij ja. weten niet wie daarachter zit, man, vrouw, Vlaming, Nederlander. Wonder boven wonder blijkt het niet, Jan Siebelink tussen te ja, ja. zijn. Maar Constant per Permeke, die fantastische schilderijen van grote... K grote mensen die in de boeren... die in de, met, met een klein bloempje in de hand in hun grote knolken zitten. Ik weet niet of u die geschilderij van Permeke ja. kent. Nou, dat ineens dachten we, ja, tuurlijk, het is dat. Ik heb het gelezen met mijn ogen. en Misschien is de kracht van het gedicht dat een Vlaming zal zeggen... Ah, de Vlaamse klei. En dat wij zeggen, ah, de Hollandse klei. Ja, ja. zie je wel. Nou, je kan dus dicht niet zien of het uit Vlaanderen of uit Nederland komt. John, uh, Janssen Vergalen, even, want jij had een eigen selectie van je top 20. Die zijn ja. ook allemaal behandeld uh, uh, aan het eind van, uh, van de uitzending, met het oog op morgen, afgelopen weken. Zat deze er ook bij, van David? Nee, dat is een pijnlijke vraag. Oh. Wij denken altijd, wij, wij <laughs> om elk, elk jaar, nu al drie jaar, zoeken wij, dat wil zeggen, ik, mijn verloofde en ik, uit die honderd... 20 uit die wij het mooiste vinden van het oog. En toen. Dit gedicht, inderdaad. Ja, Jan sibling is mijn beste vriend. Dus dat sprak ons wel aan. En, maar wij zijn allebei, Corrie en ik, blijven haken op die ene zin. Waarin staat, wij moesten voelen wat wij tussen de benen geboren waren, jongens. En dat. dat, dat, dat Toont ons tegen. En dat zei ik vanavond tegen Ellen Dekwits. En die zei, ja dat is wat zijn jullie preuts? En dat ja. is een vorige generatie. Ik vond het echt Wij vonden die, die, die, die, die zin uh, deed voor ons dat afbreuk aan dat hele gedicht. En daarom uh, hadden wij het niet... Het is wel bij die twintig uitgezonden. Omdat ja. wij sowieso de beste drie bij die twintig uit wilden zenden. Maar wij hadden het niet. Nee. Uitgekozen. Nou ja, Sorry, uh, uh, David. Uh, uh, je, maar het, het was wel duidelijk dat een man dit, dit geschreven had. Vanwege nou. die dat tussen die benen, toch? We, za we, za we zaten er soms een klein beetje uh, naast. Uh, ik had bijvoorbeeld met uh, John een weddenschap lopen. Over dat een van de gedichten die in zijn top 20 stond. van een uh, man afkomstig zou zijn. En ik heb daar ja. 10 euro om gewet en ik krijg 10 euro van hem. <laughs> want het is het gedicht Lada van Ronald van Noorden. En tenzij nee. ouders zich vergist hebben en dronken aangifte hebben gedaan, is dat toch echt een man? Ja, dat is uh, goed. Ik heb me ontmoet hier. Maar dan even het heugelijke feit dat de nummers 2 en 3... die als nummers 2 en 3 geëindigd zijn, dat waren wel twee vrouwen. Eindelijk, want het is ook de eerste ja. keer dat de vrouwen in een top 3 zitten. Ja. Ja, maar misschien... Het bijzonder mooie gedichten. Die gaan we nu laten horen, stel ik voor. Hebben jullie ze bij de hand? Uh, dat niet, maar... Uh... Ja, ik, ik, mijn idee was dat uh, Ellen Dekwits en Ramzi Nasser... Uh, allebei een okay. gedicht voor hun rekening zouden nemen. Ja, dat is goed. Is dat mogelijk? Terwijl Ellen uh, opzoekt, wil ik nog zeggen... dat dat geslacht tussen die benen... Ja. dat vond ik juist zo mooi. Omdat het ook gaat... Wij moest, eh, ze moesten jongens zijn. Niet, niet de kracht van de literatuur, daar gaat het ook om. Maar je, maar je moest je geslacht voelen. Je moest hè, ja. lekker jongens onder elkaar. Je moest, en ik vind het zo mooi aan dat gedicht... van, van David Troch... Dat, dat, dat je dus... die literatuur is daar niks bij. Dat dat de indruk van al dat mannelijke, dat, die klein... Ik ben tijd aan het vullen. Okay. ik weet het. Ja, nee, het nee, Ellen uh, niet, maar ik uh, moet uh, wel mijn zin nu uh, afmaken uh. dat dat zo aanwezig is. Dank da u wel. <laughs> Dank wel. Uh, Ellen gaat nu uh, de, de tweede prijs hè, doen. Uh, de, de derde prijs heb ik hier voor mij liggen. Oh. Nou, dat mag ook, toch? Dan dat dan. doen we eerst de derde prijs. Uh, door de Vlaamse Hilde van Kouteren ja. En het gedicht heet Carné Vallée. Terwijl de straten vol stronen met volkszijen...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 In mijn borstkas stopt. Een knalgele wagen draait langzaam onze hoek om. Terwijl je longen vol stroomde met vocht, zei je: Neem me nog één keer vast, ze komen me halen. Onder luid gejoel tilden de dragers de witte prinses op haar hemelbed. Dankjewel, dit was de derde prijs. Ik kan me nog herinneren dat dat werd besproken in het Ogenmorgen en dat. Uh, John eerst zei, ja, ik weet het niet. En toen ging Ramsey het uitleggen. Ja, en, ja. ja ik, ik zei, ik kan er <laughs> eens een op maken. Ja, ja. Ik kan er eens op lagen. Ja, maar nu ja. is het zo glashelder, hè? Je moet het gedicht gewoon ja. soms een paar keer lezen. Goed, dan nu de tweede prijs, Ramsey. Ja. Van Kate Slingerman. En het heet Bemoeizorg. Uw geboortedatum sprak ons aan. Net als uw burgerservice-nummer. In combinatie met uw blauwe ogen en de krullen in uw haar.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 kritiek, toch maatschappijkritiek er toch wel stevig in. Zij werkte, de dichteres werkt in de zorg. Hè? Dat, nou, ja, dat, nou, ja, dat is zojuist. Uh, ze zei, dit soort vragen moeten... We, dit merk je dus op, op het werk dat dat soort vragen gesteld werden. Totaal ongeïnteresseerd, maar wel alles willen weten. Vreemde vragen. Uh, eigenlijk is het totaal... Nou ja, getuigd van desinteresse. Het is de bureaucratie ten top. En ze eindigde ook met, de, ik geloof, een soort uitspraak als... en dat is niet leuk. Ja. Dus ik euh, hoop dat ze iets heeft aan die geldprijs. Ja. <laughs> ik weet niet, is hier misschien... Is ze nog hier? Nee, nee ze wou graag ah. de uitzending beluisteren in de auto. Terug ja. naar Friesland. <laughs> Oké, okay, goed. Nou, Zij dan zit ze vast nu terug in de auto. Ja, okay. Nou, Dan uh, hoop ik dat ze ervan geniet. In ieder geval gefeliciteerd en, uh, en de hartelijke groeten. Goed, gaan we gaan weer naar uh, muziek. Naar uh, Blauwtsoen. Uh, dat is de artiestennaam van de Nederlandse singer-songwriter Johannes uh, Sigmond. Uh, Johannes, uh, Blauwtsoen, dat klinkt ook wel weer poëtisch. Waar komt dat vandaan, dat uh, pseudoniem? Dat is een uh, deense... Achternaam van een uh, vergeten wielrenner. Oh. Ik vond het gewoon. Uh, ik begreep dat jij zelf ook wel. We een... ja, moeten even tot ons door laten dringen. Uh, uh, ik begreep dat jij zelf ook wel uh, poëzie van Neltje Maria Min hebt gezongen. Dus er is ja, wel een, een duidelijke band de met de poëzie. Jaar, of nee, dat is ja, vorig jaar. Ja. Uh, ze vroegen uh, een aantal artiesten om uh, met haar gedicht aan de haal te gaan. Dus ja. best wel spannend. En achteraf, uh, wij zijn ermee aan de slag gegaan, uh, ieder voor zich. En uh, achteraf hoorden we ook dat zij aanwezig was bij de uitvoering. Wat het natuurlijk best spannend maakt. Want ja, ik zou er niet aan moeten denken dat iemand met mijn tekst iets anders gaat doen. Ja. En ik ben geen eens een dichter. Dus, uh, um, maar dat was wel heel leuk om te doen. Maar, maar een goede songtekst kan een gedicht zijn. Uh, ja, maar ik vind wel dat je songteksten nooit moet loskoppelen van de muziek. Okay. Goed. Wat ga je nu spelen of wat gaan jullie spelen? Elephants. Oké, okay. ga je gaan. She lives in my houses in war museums. Yeah. Ja, is er nog iets te zeggen over uh, de, de, de thematiek van dit jaar speciaal, uh, voorzitter Rosinasjo? Uh, um, ja, die is, sta ik aan. Ja, nu. Ja. Um, ja, er is veel over te zeggen. De, het, wat vooral opvalt is dat er heel veel jeugdherinneringen bij zaten. Hm. En um, uh, uh, um, dat leidt tot een soort. Dat duidt op een groot misverstand over poëzie: dat herinneringen al automatisch interessant zijn, omdat het dus. Uh, ja, je denkt aan, oh, dat was toen. Dat, dat wekt natuurlijk de poëet in je los. Hè? Je denkt dan, ach ja, je wordt er helemaal poëtisch van als je daaraan terugdenkt. Maar dat is een misverstand om te denken dat als je die jeugdherinneringen opschrijft... dat je dan ook een gedicht hebt. Het is maar het uitgangspunt om met dan, met je verbeelding... en met de taal aan de slag te gaan. Dus daar begint het pas. En daarom is bijvoorbeeld de winnaar, het uh, gaat ook over een jeugdherinnering... Mm -hmm. maar niet heimwee of nostalgie, maar vervreemding. Er is iets mee gedaan met de taal. Dus dat is een beetje... Um, de, de, de, he, je, wij denken natuurlijk de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Dus dat voel ik. Dan moet ik zetten dat op papier. En dan gaat men vanzelf wel wenen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dus het, je moet iets doen met de taal. Juist de tachtigers hebben de taal opnieuw uitgevonden voor ja, ons. Maar was er ook een verschil met voor, voor, voorafgaande jaren of niet? Nou, nou, dat, dat viel mij dat, nu, dat op, ja. nu op. Ja, Ellen? Ja, ja nee, wat we als stelregel eigenlijk hanteerden tijdens het juryoverleggen is... waar gebeurt is geen excuus voor een slecht gedicht. Want het is echt zo'n misverstand dat wanneer je een tekst die autobiografisch is... maar qua regels een beetje afbreekt zodat het op gedicht lijkt, automatisch gedicht is. Dus uh, nee, we hadden dit jaar echt heel veel jeugdherinneringen ertussen zitten. Dus het is ook een oproep aan iedereen, Alpha. schrijf over iets anders. Niet over je jeugd. Nee, geto, geto nee, geto over de vrachtwagens of de Vietnamoorlog of Sinterklaas. Ja, nou, Weet maar maar je, maar dat, dat is, is wel, leuk. Dat is wel een punt. Het blijft heel dicht bij jezelf. En ik wil ook wel even benadrukken... Um, het grootste, allergrootste deel van de ge gedichten is gewoon heel erg mooi en heel erg goed. En ook, er zijn een heleboel goede, mooie gedichten geschreven met jeugdherinneringen als basis. Alleen, het blijft heel dicht bij de ja. mensen zelf. En ik hoop dat er, dus, dat, het, dat er ook naar buiten gebroken wordt. Ja, ja. En als... Een... Oh. Ja, maar zon, als, het dan, als, we... als het dan over de maatschappij ging, vond ik het soms niet, over de wereld, vond ik het soms niet zo verrassend dat gedicht net nu de Tweede Prijs gewonnen heeft, of die bemoeizorg. Ja. Dat is natuurlijk wel een, een, een, een bekende klacht. Die we wel hebben, van ja. de mensen vragen je ja, alsmaar naar uh, je leven en ze zijn niet echt in geïnteresseerd in je leven. Dat is eigenlijk niet zo vreselijk verrassend. Nou, dus wat het, ik... het knap is wel dat daar in bemoeizorg, is het thema je ziet dat het gedicht zichzelf in zichzelf verslikt ook. Dus die bureaucratie, da, wordt, je ziet in die verdraaide uh, uitdrukkingen... En, uh, en teksten die zichzelf verliezen in zichzelf... zie je hoe die bureaucratie ook werkt. Dus er wordt niet alleen gezegd, oh, wat is de bureaucratie vervelend... maar het wordt op een heel poëtische manier... Vond het wel poëtisch, maar niet dat ik dacht daar heb ik nog nooit iets van gehoord. Dat zet je niet op het verkeerde been. Het is niet zo. Juist, wel als je naar die slotsing kijkt, <laughs> ja. hoe wij u ooit hebben kunnen missen, dat ja. is toch sowieso al meer duidig, omdat die bemoeizorg impliceert dat er een soort ja. warme belangstelling is, maar eigenlijk eerder een soort ja, hoe noemt dat, bu bureaucratische belangstelling dat ze hun maar, eigen ja. statistische, statistische hachje willen hebben. Ja. Ja. Maar Goed. Uh, even even ander, iets anders. Uh, twee van de drie, hè, van de beste drie, uh, zijn, uh, komen uit uh, Vlaanderen. Hè? Dat is opvallend. Maar ook dus die twee uh, vrouwen. Want ik weet vorig jaar vond de organisatie het jammer dat er niet meer vrouwen in die top 20 zaten. En nu zitten er dus twee vrouwen bij de top drie. Ellen Dekwits, dat zal jou ongetwijfeld plezier doen? Ja, het is ook allemaal doorgestoken kaart. Dus nee, natuurlijk niet. Nee. nee, uh, nee het heeft me echt heel veel plezier. En uh, kijk, je bent natuurlijk wel aan het raden uh, van wie mannen of vrouwen ja. verlichten zijn. Maar het gaat in de eerste instantie of het een goed geval gedicht of niet. Ja. Maar het is fijn dat er nu eindelijk een overschot aan vrouwen in het opdracht is. Nou ja, ik dacht, het wordt misschien ook zo langzamerhand als tijd voor de eerste vrouwelijke dichter des vaderlands. Vind je niet uh, Gerrit Kommerij? Ik, het, ik heb daar niks over oh, te zeggen. Nee, maar... maar het... uh, ik, ik zou daar geen bezorgd tegen hebben. Nee. Maar, uh, ik zou niet zien, en zien waarom dat nou moest. Ik bedoel, uh, uh, Over de afwisseling? Was gisteren alweer, gisteren alweer een actie dat er meer vrouwelijke deskundigen in praatprogramma's op de televisie komen? Ik zie alleen maar vrouwelijke deskundigen daar. Ik bedoel, er ja. dat, uh, dat zijn er al ongelooflijk veel. Dus ja. je, kan, je kan ook wel weer overdrijven hoor, met die vrouwen. <tie> <tie> nou, hallo. <anno>. Ellen, <tie> ja. Ja, uh, zou het iets voor je zijn? Ja, het lijkt me ontzettend leuk om mm. dichters vaderlands te zijn. Ik zie hoe uh, Ramsi ervan geniet en er niet van uitgeput raakt. Ik denk, dat wil ik ook. Het lijkt me heel erg fijn. Ja? Nee, zonder gekheid. Uh, um, in het najaar komt mijn tweede bundel uit. En je moet blijkbaar twee bundels uit hebben om te worden. Zijn dat de normen, wel. Ramsey, waar je aan moet voldoen? Wat, ik heb zijn er geen normen idee. voor? Ik geloof het wel, je moet minimaal twee bundels uh, okay. gepubliceerd ja. hebben, ja. Dus Ellen... Ik ga ervoor. Stem op mij. En op het vaderland. Maar zijn er ook andere kandidaten? Ja, maar die zijn allemaal slechter. Nee, maar daar gaat het toch ook. Maar als ik heel eerlijk ben, als het aan mij ligt... komen er gewoon geen verkiezingen meer voor die nieuwe dingen in het vaderland. Gewoon een verzameling... Wijze mensen. Jij, jij wil dictator, dat Ik wil dictator, dat Sorry, ik moet jullie even onderbreken. Er is namelijk een spookrijder. Ja, oh, ja. Goedenavond. Rijdt u op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Dan komt u tussen de afrit Ermelo en de afrit Elspet een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus rijdt u op de A28 van Amersfoort naar Zwolle... dan komt u tussen... Ermelo en Elspeth een spookrijder tegemoet. Dat was de eervolle vermelding. Als ik dichter des Vaderlands wordt, ja. zijn er minder spookrijders. Ja. Nou, ik wou zeggen tegen de spookrijder als je naar de radio luistert, ga terug. Goed, um, wat we hadden het over. Oh ja, de, de, over een, een, een nieuwe dichter des Vaderlands. Wanneer komt hij er eigenlijk? Uh, over een jaar. Dus over een ik jaar, was... ben nog één jaar dichter des Vaderlands en volgend jaar op Gedichtedag. Uh, treed ik af? Tenzij ik inderdaad een koe pleeg. dan zit ik nog over na te denken. Ja, vertel even. Wie ja, nou ja, vertel even. Wie ik zou het wijze mannen. Ja, ja. Ja, oh ja. ja. ja. Maar, eh, ik, nee, niet wijze mannen. Dat is jouw inbreng. Wijze mensen. Ja, dat maakt me niet. Dieren scheids. en alles en plantjes. Nee, dus ja, ik vind gewoon zo iemand uh, een, een dichter is als dat moet gewoon uh, gevraagd worden. Zou je dat willen doen? Zou u dat willen doen? En dan is het ja of nee. En dan wordt gewoon door, door mensen die in de literatuur enigszins uh, um, Voeling hebben die weten de, van de nieuwe dichters, van de oude dichters... wat er gepubliceerd wordt, vragen dat gewoon. En niet dat gezeur weer met campagne okay. voeren okay. en mensen die dus hun best moeten gaan doen voor kijk, kijk eens hoe goed ik Heb ben. Heb je ervan genoten, tot nu toe? Zeer, ja hoor. Ja, ik, uh, ik vind het fantastisch. En niet uitgeput? Hè? Ja, ik ben kapot. Ik, ben nu echt, ik loop op mijn laatste tandvlees. Nu gewoon door die turing moest juryrapporten schrijven. en ja. zo. Maar uh, dat is heel leuk. En wie zou jij ook vragen als opvolger? Ja. Dat ga ik je zeker nee, ja. niet uit de doeken. Nou, ik heb er ook he? geen idee van. Gerrit nee, Kommerij van. is ook uh, ex-dichter des Swaardeland. Was u, was u destijds, of jij destijds uitgeput of viel het mee? Nee, ik was de eerste. Ja, de allereerste, dus, uh, ja. Dus je had ook geen voorbeeld hoe je het moest doen. Of niet moest doen juist om je tegenaf te zetten. Je moest dat helemaal ja, tastenderwijs ja. uh, voelen, denk ik. Nou ja, als ze allemaal beginnen te... somber beginnen te kijken en een wenkbrauw ophalen... dan moet ik dat niet weer doen. En als ze allemaal klappen, dan denk je... doe ik de volgende keer weer. Dus je vindt uh, een beetje zo je weg als dichter des vaderlands. Uh... Trek je daar iets van aan, man? Ja, nou ja, het is de, de, de, die functie heeft een bepaalde... Mm -hmm wat zal ik zeggen, hoe heet dat? Bindende functie. Hè? En ik vond het vooral heel aardig om allerlei mensen... uit de politieke wereld en de bedrijfsleven om te lullen. Die zijn daar heel erg gevoelig voor. Wat zijn... bedoel je om lullen? Oh, nou, de, weet je, die durven dat niet dicht. Dat zijn gekke mensen, rare mensen. Maar ze vinden dat toch leuk. Dat zijn, geen, hè, dat zijn zelf ook geen domme mensen. En als je dan een beetje... Ja, daarmee mee praat en je zegt ook euh, nou ja, van die antivrouwgrapjes en zo. Dan kom, wel, dan kom je er wel kom je er wel in dat milieu. <lacht> Oké, <Okay, hè? lacht> <Duidelijk. lacht> ja, nou. dat is duidelijk. Als je even moet stoppen. Antiroom grappig doen het ook goed. Goed, um, ja, we gaan nog één keer voor de laatste keer dit uur naar uh, muziek uh, van Blauwsoon. Het nummer Midnight Room. Ja, dat is uh, toepasselijk. Want we zitten zeven minuten voor midnight. Ook toen hoorde u Johannes Sigmond trad op samen met Wouter de Waard op drums. Jacobus Sigmond op gitaar, Tom Zwart, piano, accadion, Frank Timmerman en Laurens Palsgraaf op Telefonken. Ja, Telefonken, interessant. Maar goed, dat uh, gaan we zo meteen wel even vragen. Ja, we zijn bijna aan het eind gekomen van de uitzending. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. Uh, David uh, Troch. Uh, Ramzi Nasser, voorzitter van de jury. Ellen Dekwits, nou, we zien wel hoe het afloopt met die, uh, met die dichter des uh, Vaderlands. Uh, uh, ja, Gerrit uh, Kommerij, ook uh, hartelijk bedankt. Hebt u nog een, een, een tip voor de, voor de mensen die volgend jaar gaan, uh, gaan insturen? Uh, ja, schrijven over je jeugd. <laughs> Maar dat, dat kunnen ook nachtmerries zijn, natuurlijk. Ja, precies. Ja. Uh, David, uh, je gaat zometeen terug naar, uh, naar Vlaanderen? Ja. Met de trofee? Morgen moet het dus gewoon weer gewerkt worden. Ja. Uh -huh. En wat is dat werk dan? Uh, ik werk in een PRN-communicatiebureau. Oké, okay, nou, dan wordt u natuurlijk ongetwijfeld met gejuich ontvangen. Of zou het nieuws daar nog niet doorgedrongen zijn? We zullen zien. Ik hoop dat er champagne koud staat. Ja. Ja, dat, hoop, dat hoop ik ook. Uh, nogmaals, gefeliciteerd. En tot slot gaat John Jansen van Galen het winnende gedicht... nog één keer laten horen. John. Wij waren geen jongens. Wij hadden vaders. Wij waren zonen. Het volstond niet dat wij driemaal daags spek en spinazie vraten...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 Zometeen, dan kunt u nog luisteren naar Casa Luna. Morgen dan wordt het ook gepresenteerd door Clary Polak. Welterusten. Goedemiddag, ah. vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette En een letztes glas im steen.